...naar de vrolijke stemming van de mensen die hier staan te wachten. Een mooie warme dag, een heldere hemel, een stralende zon, een schitterende zon. Schitterend, ja, dat is het juiste woord. De stralen weer kaatsen in de ramen aan de overkant van de straat, terwijl ik hier opgesteld sta op de hoogste treden van het marmeren stambeeld van Nobel, op het Nobelplein, waar elk ogenblik de stoet kan voorbij komen. De stoet die deze feestvierende stad doorkruist en alle bewoners van deze stad willen, net als u allemaal die nu luistert, net als ik zelf die tot u spreekt. Alle bewoners willen, zei ik, op deze mooie dag hun toejuichingen voegen bij de toejuichingen die al in andere steden opgestegen zijn bij het voorbijtrekken van dezezelfde stoet en van dezelfde held onder dezelfde stralende hemel in dezelfde sfeer van broederlijkheid. Dit feest waarbij iedereen zijn vreugdevrije loopnaar met nationale trots, terwijl de menigte rijkhalsend uitkijkt naar de hooggeheerde bezoeker, voor wie dadelijk de toejuichingen zullen losbarsten als een storm. U kunt de kreten horen, u hoort ze net als ik. Het rumoer van de menigte zwelt aan, u hoort het aanspellen, fluitsignalen weer klinken, u kan ze horen. En daar is de eerste wagen, hij draait om, de eerste wagen van... Nee... Nee, nee, nee, nee, er is nog niets te zien op de weg daar aan de hoek van de straat. Het leek alsof de kop van de stoet het plein kwam opgereden. Dat de eerste wagen tussen twee dichter rijen de straat indraaide. Maar het was loos alarm. We zullen nog een beetje geduld moeten oefenen. Maar lang kunnen ze niet meer wegblijven. Ze zijn nu al een paar minuten achter op het schema. Maar dit is van geen belang voor iemand die hier staat te wachten in dit heerlijke weer. Schitterend, ik heb het al gezegd een wolkeloze hemel zoals ik al zei, een blauwe hemel helemaal helder, een stralende zon en de vensters die het verblindend licht weer kaatsen, hier op het middaguur in het centrum van Hadsville. Dit is werkelijk een gedroomd weertje, ja, je kunt echt geen mooier weer wensen voor het bezoek van de admiraal aan onze stad. De admiraal die voor het eerst onze stad met zijn aanwezigheid vereert. En het onthaal van God, veel zal, dat hopen we allemaal of liever... Het onthaal is nu al, u hebt het zelf kunnen horen... Is nu al helemaal in overeenstemming met de grote bewondering... De genegenheid die wij allemaal de admiraal toedragen... Wat ook onze gezindheid wezen... Uit alle ramen hangen vlaggen en spandoeken, nee... Nee, eigenlijk niet zoveel vlaggen en spandoeken... Maar het volk is toch talrijk opgekomen, vrij talrijk... En de mensen verdringen elkaar op de stoep onder het loof van de Acacias... Of van de esdorens, ik bedoel, het, het s esdorens, of moerbijbomen. Nee, granaatbomen, ja. Granaatbomen en palmbomen die rond het verkeerseilandje geplant zijn. En rond het monument dat er helemaal bovenuit steekt. En ik sta hier, zoals ik u daarnet al vertelde, op de hoogste trap van dat monument. En van hieruit heb ik een prachtig zicht op het plein. Het beste zicht dat je je kan indenken. Ik overschouw letterlijk plein en de omgeving. Met de Nobelstraat rechts en links... De Constitutielaan die naar beneden loopt, onder het kanaal door. En dan weer omhoog naar het station en er... Maar ik geloof dat ze nu... Nee. nee, nee, nog altijd niets. Even geduld, nog even geduld. Het is nog vakantie. Weg met de nachtmerries. Uw dromen zullen zoet zijn als honig. Droom in pastelkleuren. Droom niet van de dingen die gebeuren. Droom hypnometic. Vrouwen, luisteraars van Radio Alfa. Daarnet hebt u rechtstreeks de aankomst van de admiraal op het Nixon-vliegveld kunnen volgen en de ontvangst door de magistraat in het stadhuis. En nu volgen we de tocht door Hudsville tussen twee rijen enthousiaste mensen die er een erezaak van maken: het staatshoofd waardig en hartig te verwelkomen. Op de hele weg, dwars door onze mooie stad, staan de mensen op de balkons, op de daken, in de blakende zon of in de schaduw van de palmbomen, de moerbijbomen, de acacia's, de granaatbomen, weet ik veel, voor de admiraal wiens grote gestalte dadelijk zal verschijnen op de hoek van de laan op de zwarte achterbank van zijn prachtige limousine met open dak, waarin ook zijn echtgenoten en de burgemeester van veel met zijn echtgenoten hebben plaatsgenomen. En het enthousiasme van de mensen is oprecht, daar twijfelen we niet aan, ondanks de politieke meningsverschillen die, nu ja, dat weet u wel, hier en daar nogal eens kwaad bloed hebben gezet. Maar zo gaat het nu eenmaal, de ideeën gaan vooruit. De admiraal moet op dit ogenblik ook vooruit op zijn reisroute die deze week in alle kranten gepubliceerd werd in het verblindend licht van deze hete zomerdag. We zitten immers in het zuiden. De lucht zindert hier van vrolijkheid. Je kan wel zeggen dat de sfeer hier momenteel een beetje oververhit is. Ah, daar komt de motorfiets van de politie met twee agenten. De één agent, het plein opgedraaid en onmiddellijk daarachter de presidentiële wagen die zoals altijd weer veel te vlug rijdt om hem goed te kunnen beschrijven, hij is al uit de bocht en komt nu recht op ons af met uitgestoken handen groet de admiraal de menigte die hem toejuigt, en zijn echtgenote ziet er stralend uit, zij groet op en de burgemeester wuift aan de mensen de burgemeester glimlach, de echtgenote van de burgemeester glimlach en de chauffeur, nee, de grote wagen is nu aan de voet van het monument hij rijdt daar helemaal beneden, maar, maar de admiraal tast naar zijn hoofd het lijkt wel, de wagen de wagen is plots sneller gaan rijden, politieagenten komen aangelopen, de admiraal Wang komt. hij zakt ineen op de bank, ik weet niet wat er, liever god, de wagen is al ver weg, hij verdwijnt net in de tunnel onder het kanaal, daar ginds. op de borstwering, in de zon schittert, Met weer gaat ik ben weer. Hallo, hallo, Faller, Faller, hallo, Faller, hoort u mij? Faller! Ik weet niet wat er gebeurt, luisteraars. De verbinding is blijkbaar niet verbroken. Ik hoop dat onze verslaggever zo dadelijk weer aan de lijn komt om zo'n reportage voor te zetten. Een reportage die, zoals u gehoord heeft, een dramatische wending heeft genomen. We zijn er op de redactie ook allemaal een beetje ondersteboven van, net zoals u waarschijnlijk. We weten ook niet wat er precies gebeurd is. Wij weten helemaal niet meer dan u. We trachten opnieuw contact te krijgen met Nobelplein. Zet uw toestand niet af. Wij hopen u spoedig meer bijzonderheden te kunnen vertellen en onze reportage voor te zetten. Zeg, paat, ja, dat soms niet aan. Zet dat ding stil. verdomme, speel iets wat bij de omstandigheden past. Wel, wat is er aan de hand? Waar zit Vuller? Ik snap er niks van, meneer Grimm. De verbinding is perfect. Ik weet niet wat hem over is. Hallo, hallo Fuller, Fuller, hallo Fuller. Hallo. Ernest hier, de chauffeur van de drie. Hallo, kunt u mij horen? Ja, ik hoor je heel goed. Wat is daar aan de hand? Waar zit Fuller? Ik weet er niks van. Ik zat achter het stuur van de wagen, opeens liet hij zijn microfoon vallen en liep weg. Hij rende als een gek over het grasplein. Hij gaf niet eens een teken. Maar waar is hij heen? Ik weet het niet. Ik heb hem uit alle macht wegrennen in de richting van het kanaal, onmiddellijk nadat de schoten vielen. Ik weet niet wat hij gezien heeft. Hij holde als een gek. Hij had toch zijn bandopnemer bij zich? Die heeft hij altijd bij zich. Hallo, Hallo Ernst. Grim hier. Zeg eens, wat is dat daar voor geschiedenis? Hoe, hoe komt het dat jij daar bent? Jij moest toch naar het Vrijheidsplein? Ja, maar Vuller is op het laatste ogenblik van idee veranderd. Ja, maar waarom in zijn naam? Dat weet ik niet. Ik geloof dat iemand hem getelefoneerd heeft in het café De Vrijheid. Hij kwam teruggehold en hij zei, vlughuis, direct naar het Nouvelplein. We hopen hierop. Goed, goed. Dat zullen we later wel eens uitvissen. Maar wat heb jij gezien? Ik? Gezien? Ja, van de aanslag. De aanslag? Ja, verdomd. Die, die, die schoten. Wat is er gebeurd? Dat weet ik niet. Ik heb horen schieten en de wagens zijn op volle snelheid weggestoken. En dan is iedereen beginnen schreeuwen en de politie zet nu alle straat af. Ze gaan naar huizen binnen. Ernst. Ernst, luister Ernst. Jij gaat onmiddellijk kijken wat er met vallen aan de hand is. En je brengt hem terug naar zijn microfoon, begrepen? Maar ik heb mijn wagen toch zomaar niet in dat u wilt achterlaten. Zullen... Laat je wagen staan waar hij staat en ga vullen halen. Een vlugwad! Waar moet je heen op zondag? Waar moet je heen op zondag? Laat dat geen zorg zijn. Sineetrust heeft alles voor je uitgekiend. Sineetrust organiseert je vrije tijdsbesteding op zondag. Sineetrust verzet je zinnen. Weg met narigheid en verveling. Sineetrust maakt je zondag goed. Heeft Velle jullie dan iets gezegd toen hij van het vrijheidsplein wegging? Nee, hij heeft alleen gezegd: ik ga naar het Nobelplein ik verander van standplaats. Zonder meer. Zonder meer. Fijne neus, heeft hij keren. Uitgerekend op de plaats van de aanslag. Meneer Grimm, Ja. de chef van de dienst vraagt of u dringend naar boven in zijn bureau wil komen. Oké. Okay. Oh, uh, jongens, als Velle aan de lijn komt, verbind hem dan dadelijk met mij door. Huh? En, en uh, nog iets: stuur de een naar het ziekenhuis en de twee naar het politiehoofdkwartier. Ja, dat is ook Binnen. Wat hoor ik grim? Een aanslag op het leven van dat admiraal. Hoezo dokter Habi? Had u de uitzending dan niet gevolgd? Nee mijn beste. Al die verdonde paparassen. Ik raak er nog onder begraven. Nee ik had uitgeschakeld. Wel? Vertel op. Valler heeft hem live gehad, dokter Hobby. Een rechtstreekse reportage van de aanslag. Dat is geweldig, Rum. Geweldig. Felicitaties, zeg. Dus op het vrijheidsplein is die... Nee, nee, dat is precies het gekke. Valler was naar het Nobelplein gegaan. Het Nobelplein? Ja. En hoe kwam hij erbij? Het schijnt dat hij plots besloot van plaats te veranderen. omdat hij een telefoontje gekregen had in de café juist voor. Telefoontje? Van wie? Ja, daar heb ik geen idee van. De, de chauffeur scheen het ook niet te weten chauffeur? Mm -hmm. Wat zegt Vuller zelf? Ja, dat is het hem juist. Ik heb Vuller nog niet kunnen bereiken. Nou, en waarom niet, mijn beste? Waarom niet? Vuller is verdwenen. Verdwenen? Ernst heeft net weer opgebeld. Hij heeft Vuller niet kunnen vinden. Hij blijft wachten op het Nobelplein. Hij is weggelopen juist na de schoten. Hij heeft alles achtergelaten en is naar het kanaal toegerend. Ja, ik veronderstel dat hij iets interessants gezien heeft. Of iemand, ja, ik, ik weet het niet. Een getuige of zo. En hoe lang is dat nu geleden? Bah. ...zeven, acht minuten, geloof ik. Wat zou je dan kunnen uitrichten? En is er nieuws van dat Miraal? Nee, nee, nog niet. Wees zuinig met uw ambities. Spaar uw reserves. Breng uw steentje bij... ...tot de algemene bezuinigingspolitiek. Denk beter... Om minder te moeten denken. Sluit aan bij de internationale van de droom. Maar wie is hem dan komen roepen in de wagen? Iemand van het café? Hoe kan ik dat weten? Ernst zelf. Het communiqué gezegd... van het ziekenhuis. De toestand van de admiraal wordt al zeer ernstig beschouwd. Er wordt een heel kundig ingrijpen uitgevoerd. Laat hem roepen. De een is ter plaatse en vraagt de lijn. Ja, geef ze hem direct daarna. Veller uh, is nog maar pas in dienst, die Grim? Ja, ja, dit is een tweede opdracht. Hij heeft het uh, gala van de lach gedaan, vorige zondag. Ja, eigenlijk is dit zijn eerste echte reportage. En uh, hij doet het niet zo kwaad voor een nieuwe... 1,5 hmm. en een half uur een vlam, hè? En of een aanslag, en live! Goeie zaak voor het station. Het gebeurt niet alle dagen dat... Hallo, studio? Hier fort. Ik sta op dit moment voor het Jacobson ziekenhuis. Waar namelijk tien minuten geleden de presidentiële wagen in volle vaart is binnengereden. Een uitgebreide bewaakt de toegang tot het gebouw. Voor de ingang op het binnenplein ja, is dat een grote menigte. Moet hij ongeveer een kwartier geleden zijn? Hij had toch zijn bandoplever bij zich, hoop ik. Oh ja, die heeft hij altijd bij zich. Hm. Vullerbelt. Ik verbind hem door. Hallo, Vuller hier. Hoort u mij? Ja, Vuller heel goed. Waar ben je? Ik zit in een baan in het zuidelijk stadsgedeelte. Ik had u al vroeger willen opbellen, maar dat ging niet. Hij stapte aan één stuk door. Ik begon me al af te vragen hoe lang hij dat zo zou volhouden. En gelukkig kreeg hij dorst. Voor de deur heeft hij wat staan aarzelen, maar hij kon de verleiding niet weerstaan. Hij is naar binnen gegaan en nu zit hij hier een whisky te drinken. Wie hij? Maar die kerel die ik al achterna zit van op het Nobelplein. En hij stapte nog niet naast hoor, in zo'n hitte zeg. Goh, ik heb nogal moeten rappen om hem bij de benen. Maar ik had niet veel tijd om na te denken. Ik heb trouwens helemaal niet nagedacht. Ik zat hem al op de hielen toen ik merkte dat ik mijn microfoon in de steek had gelaten. Maar ik dacht bij mezelf, over het doen en laten van die kerel... ...zal ik wel wat interessanter kunnen vertellen... ...dan als ik stomweg ter plaatse blijf om te beschrijven... ...hoe de smerissen in het rond beginnen te lopen... ...en mensen aan te houden... ...in plaats van de goede richting uit te gaan zoals ik. Hoezo? Ik werd natuurlijk gediend door de omstandigheden. Waar ik daar stond... ...had ik zeker het beste uitzicht over het plein en de omgeving. Dat was een fameuze uitkijkpost. Zeg, maar wie had je... Maar dan moet je natuurlijk net op het goede moment de goede kant uitkijken. En daar moet je daar ook weer geluk voor ik hebben. Ik snap er niks van. Welke kant? Maar de kant van het kanaal. Ik draaide net op dat moment mijn hoofd naar links. Ik denk dat de weerkaatsing mijn aandacht trok. Net een bliksemstraal. De weerkaatsing van de zon op het metaal. Maar welk metaal? Van zijn wapen natuurlijk. Ja, Wat hij ermee gedaan heeft, dat weet ik niet. Waarschijnlijk in het kanaal gegooid. In elk geval, toen ik hem opnieuw in het vizier kreeg... in de laan aan de andere kant van de tunnel... had hij het niet meer bij. En hij was verdomd kalm voor iemand die zo'n stoot heeft uitgehaald. Ja, geen twee minuten tevoren had hij... Had die wat? ...maar op de admiraal geschoten, verdomme. je bent gek, wat, wat vertel je er wel allemaal? Ik heb het heel duidelijk gezien, ik ben niet blind. Misschien ben ik wel de enige die het zag. Dat komt doordat ik helemaal bovenop de voet van het monument gekropen was, zoals ik al zei. Ik ben er zeker van dat ik de enige ben. Waarom zouden ze die kerel anders rustig zijn gangetje laten gaan? En toen ik hem opnieuw in de gaten kreeg... Maar weet je zeker dat het dezelfde is? Absoluut zeker. Hij is nogal klein, brede schouders, een buikje en een strohoed. Hij stond geen honderd meter van me af. Maar goed... Ik zet hem achterna, hij liep de laan door tot aan het station en daar sloeg hij rechtsaf. En toen... Oh, ik zie dat hij de baarman roept. Ja, ik maak het kort, hè. Een platte neus, een dubbele kin, een zwarte, vinnige ogen, een verfonfaaid beige pak en een das. Ja. Oh ja, het is zover, hij staat op. Ik... Vuller? Vuller, waar ben je? Waar ga je heen? Ik ga buiten, hè? Ik ga er vandoor. Ik bel terug zo vlug als ik kan. Vuller heeft ingehaakt. Er loopt een communiqué van de politie binnen. De speurders hebben reeds een aantal belangwekkende verklaringen van getuigen ingezameld. Laatste bericht. De politie zou de dader op het spoor zijn. Goed. Omroepen. Alleen het communiqué natuurlijk. Ha. Die vent is helemaal gek. Hij kan toch niet urenlang lang achter de eerste de beste aandraven. Dat is belachelijk. Want niets bewijst dat... Uh... Nee, dat, dat kan het niet laten gebeuren. Dat is onzin. Hoe wil je dat... Zeg maar, zeg dan ook eens iets. En als hij nu toch eens goed gezien had. Ja, als hij goed gezien had, als hij goed gezien had. Maar je weet wel wat dat voor gevolgen kan hebben, hè? Je hebt niet zomaar het recht, iemand... Euh... Ik bedoel, we moeten uh... hem tegenhouden. Iemand uitsturen, hem om te zoeken. De politie waarschuwen. De politie volgt alle spoor. Alsjeblieft. <klaars> Binnen. Mevrouw ik de programmadirecteur vraagt u dringend boven te komen in zijn bureau. Grim, geef ons alle communicaties door. Okay. Maar doe niet, hè? We zullen wel horen wat hij vertelt, maar doe vooral niets. Binnen. Kom binnen. Ga zitten, Rabbi, en luister goed. Ik ben van alles op de hoogte. Ik heb alles gevolgd van bij het begin. Ik hoorde wat u daarnet zei. En ik ben het met u helemaal niet eens. Ik ken Vuller. Hij werd me aanbevolen door betrouwbare lieden. En ikzelf heb hem doen in dienst nemen. Het is een ernstige jongen. Misschien een beetje te enthousiast. Een beetje verward misschien. Maar ernstig. En ik ben ervan overtuigd dat hij op het goede spoor zit. Maar professor E. Ik weet wat u gaat zeggen, Hobby. Ofwel is deze man schuldig en dan moeten wij hem onverwijld uitleveren aan het gerecht. Ofwel heeft hij met de aanslag niets te maken en dan stelt Fuller zich belachelijk aan. Dat Fuller zich in die zaak belachelijk aanstelt is van geen belang. Hij heeft bewezen dat hij zin heeft voor initiatief en dat is het voornaamst. In het andere geval weet ik zeker dat Fuller er zal in slagen de autoriteiten bij tijds te waarschuwen. Je kunt hem toch niet dwingen zo'n buitenkansje zomaar te laten schieten. Maar dat neemt niet weg dat wij hier een dubbel risico lopen. Het eerste is dat de schuldige ontsnapt. In dit geval moeten we maar betrouwen op de specialisten van het vak om hem terug te vinden. Met zo'n duidelijke persoonsbeschrijving. Het tweede is dat hij zich zou willen ontdoen van die hinderlijke schaduw. Maar Friller houdt van het avontuur en hij weet dat je in dergelijke omstandigheden iets moet riskeren. Eén ding staat intussen vast. Aan hem hebben wij te danken dat alleen Radio Alpha de aanslag rechtstreeks uitgezonden heeft. U zal hopelijk net als ik wel beseffen van welk belang deze gebeurtenis is voor de toekomst van ons radiostation. Prestige, faam, aanzienlijke aangroei van ons publiciteitsvolume. Een aanslag als deze zullen we wellicht in 20 jaar niet meer beleven. Rechtstreeks op uitzending. Stel u eens even in de plaats van de gewone luisteraar. Denk eens aan die wonderlijke samenloop van omstandigheden. Hoeveel geschikte kruispunten en verborgen hoekjes zijn er niet op een traject van 15 kilometer dwars door de stad? Waar moet je gaan staan? Op welk precies puntje van de plattegrond moet je een vlaggetje prikken? Wel, op dit uitzonderlijke plekje staat Fuller met zijn microfoon in de hand. En op de seconde klinken de fatale schoten in miljoenen huiskamers in heel het land. Dankzij wie, hobby? Dankzij wie? Een communiqué van het ziekenhuis. Net binnengekomen. Om 12.40 uur is de admiraal overleden zonder nog bij kennis te zijn gekomen. Omroepen. De een roept weer op van in het ziekenhuis. Laten we erin. Jammer, van de admiraal. Op zo'n mooie dag. Hierfort in de hall van het Jacobson ziekenhuis. Dit is een bijzonder tragisch ogenblik, luisteraars. Een paar minuten geleden is de hoofdgeneesheer ons het vreselijke nieuws komen meedelen. Iedereen is hier met verstomming geslagen. Op het binnenplein staan mensen stilletjes te huilen. Vlakbij mij staat een oude vrouw te snikken. En ondertussen blijven de prominente windstromen. Om opvullig terug te komen. Zoals de zaken nu staan kunnen we natuurlijk zijn telefoongesprek niet uitzenden. We wachten tot hij nog eens opbelt. Als hij het goede spoor volgt, wat ik geneigd ben aan te nemen, maken we straks een kleine montage van zijn diverse berichten. We snijden hier en daar wat weg, we vullen een beetje aan, knippen en plakken wat links en rechts. We geven er wat commentaar bij en wat geluid. Dat wordt sensationeel. Professor H., sensationeel. Wat zei u, Hobby? Maar uh, dat duistere telefoontje. Daar wou ik net toe komen. Dus, wie heeft ons ingelegd? Noteert tussen haakjes hobby hoe de problemen verschuiven. De gebeurtenissen volgen hun loop, maar de vragen wijken ervan af. En de antwoorden op die vragen kennen wij voorlopig nog niet. In ieder geval kunnen we uit dit geheimzinnige telefoontje drie dingen afleiden. Ten eerste, de dader was niet alleen. Je kan je moeilijk voorstellen dat de man uit zijn hinderlaag wegloopt... ...een paar minuten voor de stoet voorbij komt om te gaan telefoneren. Ten tweede... Als de samensweerder ons wilde inlichten over hun opzet, dan is de vraag... ...welk voordeel konden ze daaruit halen? Geef toe dat het een gevaarlijk spelletje zou zijn... ...op die manier meer ruchtbaarheid aan hun daad te willen geven. Dat voordeel kan nooit opwegen tegen het risico... ...de politie al dus kostbare inlichtingen in de hand te spelen. En dan? Wel, mijn beste, laten we op onze hoede zijn. ook weet wat er allemaal bekokstoft wordt tussen de gewone man en de hoogste functionaris... Denk eraan, hobby, dat maar heel weinig het tot het hoogste niveau doordringen. Je moet veel geduld hebben om te vernemen wat daarom gaat. Waar was ik gebleven? O oh ja, ja. Ten derde en ten laatste... ...het staat buiten twijfel dat de tipgever ons radiostation... ...alleen maar voor de schietpartij heeft willen uitnodigen. Wij moeten dus wel concluderen dat zo'n groep de gedragingen van Fuller... ...met een kwaad oog bekijkt. In de veronderstelling natuurlijk, en dat geloof ik dat Vuller het goede spoor volgt. Bij gevolg Robin loopt Fuller op dit moment... meer gevaar dan u wel denkt. Maar nog een reden om hem zo vlug mogelijk te doen terugkomen. Weet u soms waar hij zich nu bevindt? Maar hij kan niet er ogenblik weer opbellen. We moeten hem alleen opdracht geven. ben ik zal hem opdracht geven voor te doen. U zal beseffen dat nieuwsgierigheid... moet samengaan met zin voor initiatief. Te durven aanwakkeren is een goede politiek. En we riskeren er niets mee. Een communiqué van de politie. Ze hebben een hij wordt momenteel ondervraagd in het commissariaat van het noordelijk district. Omroepen. Zo, en nu zullen we binnenkort wel iets definitiefs weten. Die kleine dikke, die fuller volgt... of een andere, lange, magere intellectueel... waarover onze engelbewaarders zich ontfermen. En als ze die magere vasthouden? Een verdachte is bij me. We weten nog altijd geen echte schuldigen. Dus afwachten. Hm. Waarom belt hij niet op? Die kerel beseft toch... Kalm, weg, de... hobby, kalm. Beeld u eens in hoe hij zich nu voelt. Die kerel loopt daar met grote passen voor hem uit en hij moet hem ongezien trachten te volgen. Op een afstand blijven, kijken waar hij naartoe wil. Er komt een politieman tegen, wil hem aanspreken, bedenkt zich en het is te laat. Ofwel begint de andere te slenteren, kijkt naar de uitstalramen... en onze fuller staat zich af te vragen of hij niet gauw naar de telefooncel kan lopen. Hij rekent uit, wacht wat en de kerel gaat er weer vandoor. Hij moet wachten tot hij een andere kans krijgt, maar komt die nog? Ofwel loopt de kerel voorbij een cabaret, een bioscoop, een musical. Stopt, aarzelt, neemt dan een besluit en stapt naar het loket. Fuller wacht ongeduldig tot hij zijn ticket krijgt. gaat dan ook naar het loket en stapt de zaal in. In het duister speurt hij naar die anonieme lanterfander, naar die leegloper die in zijn ogen de moordenaar van de admiraal is. Of misschien begint hij precies op dat moment te twijfelen. Heb ik wel goed gezien? Met die zon, met die hitte en die vermoeidheid. Misschien staat hij dan op het punt het hele zaakje op te geven. Of heeft hij de man kwijt gespeeld? Ik ken Fuller. oplettend, geslepen, geboeid door zijn vak. Hij laat zich niet in de doeken doen. Ik verbind door. Hallo, heer Vuller. Iets hier, ik luister. Ah, meneer directeur. Het, het is bijna niet te geloven, maar ik weet dat u me toch gelooft. U gelooft me toch niet waar? Ik geloof u, Vuller. Ik kom net uit de bioscoop, hij zit er nog. Ik kon binnen natuurlijk niet telefoneren, maar hier in de hall kan hij me niet ontglippen. Ja, toen hij opeens die bioscoop binnen sprong, was ik hem bijna kwijt. Ik had het helemaal niet verwacht. Ik dacht dat hij de hoek van de straat om was, maar ik zag hem nog net in de gang van de bioscoop verdwijnen. Eigenlijk is er sinds daarnet niet zoveel gebeurd. We zijn de Zuiderlaan doorgelopen tot aan de 33 e straat. Daar is hij dan rechts ingeslagen door de 33 e west naar de volgende laan. Dan rechts in de zuidelijke richting tot aan de bioscoop. Ik weet niet of hij dat spelletje nog lang volhoudt, maar ik laat er in geen geval los. Wat dacht u? Huh? Zo'n kans. En hij schijnt helemaal niet achterdochtig. Van aan het kanaal heeft hij zich maar eenmaal omgedraaid om naar een vrouw te kijken. Hij loopt gewoon alsof hij uit een restaurant komt en naar huis gaat maffen. Hij loopt nu wel een heel wat minder vlug dan in het begin. Ja, daarnet ben ik een smeris eens voorbijgelopen. Kwam aanspreken, maar nee, ik dacht dat ik maar moest voordoen. Komen wat komt. Het heeft me tot nog toe alleen maar wat dorst en wat zweet gekost. Mijn benen doen ook een beetje pijn. Maar hij holde ook zo verschrikkelijk in het begin. Dus tenzij u me zegt dat ik moet terugkomen... Nee, nee, nee, Vuller, ga ermee door. Het is een bevel. Ik volg u, ik ga door. Goed. Daar ik in die bioscoop niet kan telefoneren... heb ik er maar een kleine opname gemaakt. Luister maar. Dat is verdomme praktisch, die kleine apparaatjes. Een, een, een moment. Hier komt het. Ik ben net gaan zitten op een van de laatste rijen naast de middengang. Ik moet heel stiltjes praten. Ik kan nog niet veel onderscheiden. Ik ben blij dat ik hem met zoveel ijver aan het werk zie. Ik, ja, ik zie hem zitten. Een paar rijen voor mij. Hij is helemaal niet achterdochtig. Net een gewone toeschouwer. Hij maakt aanstalten om op te staan. Ik ga er vandoor. Alarm. Hij zit nog in de zaal. Misschien blijft hij tot de film gedaan is. Dat duurt nog uh, tien minuten, denk ik. Ik heb die film vorige week al gezien. Ik wacht hier al ik val tot... Uh, Daar is hij. Hij komt de deur uit. Steekt een sigaret op. Kijkt nog eens naar de foto's in de hall. Gaat voort, stap buiten. Ik ben weg. Zo gauw ik kan, bel ik weer op. Oh, dat was ik nog vergeten. Het schijnt dat admiraal dood is. ingehaakt. Goed. Wacht op mijn instructies. Als u mijn mening wil kennen, professor Hitch... Zeg maar, Robbie. Die kerel heeft met de hele zaak niks te maken. Van is zijn tijd aan het verliezen. Maar dat is tenminste niet gevaarlijk. Voor hem niet en voor ons niet. Als u gelijk en de krijgt... ...ouders. ...en jullie, jonge mensen... Hmm. Als u gelijk krijgt, hobby, kunnen we nog altijd zijn klankmateriaal gebruiken. Een vage intriger om alle elementen aan elkaar te lijmen. Een goede montage. En met weinig kosten hebben we een prima stukje interessante suspense. Mixen, hobby, Fictie en documentaire. Mixen. Binnen. Professor H. De publiciteitschef vraagt u dringend naar boven te komen in zijn bureau. Oké. Okay. Daar beest ons alle berichten door. En maak u geen zorgen. Ga zitten, iets. Luister goed. Ik ben uiteraard van alles op de hoogte. De rechtstreekse van Fuller en alles wat erop gevolgd is. Ik heb u zelf ook bezig gehoord en mijn reactie op de gebeurtenissen is helemaal anders dan de uwe. Fuller moet ophouden met dit spel. Dit spel, meneer Jobber? Dit spel, ja. Ik kan Fuller's initiatief helemaal niet appreciëren, dat mag u gerust weten. Als hij nog eens opbelt, en ik denk wel dat hij dat gauw zal doen... dan geef ik hem opdracht onmiddellijk terug te komen. En wil hij niet luisteren, dan laat ik hem halen. Ook al weigert hij te zeggen waar hij zit. En dat krijg ik gedaan, rekenbaar. Ik hoop alleen maar dat het dan nog niet te laat is. Te laat? Denkt u dan dat hij gevaar loopt? Beslist. Want op één punt zijn wij het met elkaar eens. Each. Ik heb ook redenen om aan te nemen dat Fuller op het goede spoor zit. Inderdaad. Wij kennen Fuller. Hij is er de man niet naar om zich zo maar... Ik heb Fuller nooit gezien. Ik had niet eens van hem gehoord voor vandaag. En nu heb ik al een beetje te veel over hem gehoord. Je kan nu niet helemaal volgen. Als je... Moet ik het allemaal nog eens herhalen? Het is anders niet het geschikte moment voor lange discussies. Maar meneer Jobber... Het lijkt mij wel nodig dat het nog eens allemaal in uw hoofd wordt gepland. Dit moet je dan goed onthouden, weet je. Tussen de korte golf, de anekdote, de belevenissen van de gewone man, van Fuller... En de lange golf die zich op grote hoogte voortplant. Kunt u op uw niveau, hoe hoog dat ook mogen zijn, niets anders opvangen dan de gewone verstaanbare dingen. Hobby heeft op zijn twintigste verdieping maar een heel beperkt uitzicht op de actualiteit. En al zit u tien verdiepingen hoger, toch kunt u maar heel zwakjes de sterke scène opvangen die wij op ons platform met de beste antennes en de beste apparaten heel nauwkeurig capteren en zorgvuldig filteren. U hebt verticale aspiraties. U wil langzaam naar die hoogte opklimmen. Maar om daar te geraken is er, zoals u weet, uiterste discretie nodig... en een niet-aflatende toewijding aan de belangen van ons radionet. En u weet best dat de laatste treden van de ladder vaak het moeilijkste te bestijgen zijn. Kortom, aangezien u onvrijwillig met dat verkiezingsschandaal... alle kansen op een treffelijk pensioen verspeeld hebt... en aangezien ik toch een assistent nodig heb die het klappen van de zweep kent... acht ik het ogenblik gekomen om u te laten bewijzen wat u waard bent... Ik zeg dat niet allemaal zomaar. iets. Denk eraan. Dat verticaal zowel naar omhoog als naar beneden gaat. Maar om nu op Vuller terug te komen. Ik ken hem dus niet. En als ik dan toch denk dat hij het goede spoor volgt. Fuller aan de lijn. Ik verbind door. Hallo. Hier ben ik. Ik sta in een telefooncel op de stoep vlak voor de kerk. En ik hou de twee uitgangen in het hoog. Hij is... Vuller. Uh... Ik uh, moet je spreken. Ja, ja, hallo, al, ik, ik hoor u bijna niet. Luister, Fuller. Job hier. Ik hoor niets van wat u zegt, maar ik ben erg gehaast. In het kort dus, ik volgde hem een tijdje op de laan. Dan stak hij over overrecht op de kerk toe, op de hoek van het park. Ik natuurlijk achter hem aan. Ik heb er, uh, wacht even, ik, ik laat het u horen. Hij kan elk ogenblik buiten komen. Vuller, ik geef je opdracht. Zo'n... Het schip van de kerk is op dit ogenblik zo goed als leeg. Alleen de organist oefent een beetje... Op de eerste rij zitten twee oude vrouwtjes te bidden. Een derde draagt een kaars naar een zijaltaar. Hij zit onbewegelijk op een stoel. Ik heb me verstopt achter een pilaar en kan me in het oog houden zonder dat hij me ziet. Het schijnt hem nog altijd niet te kunnen schelen of hij gevolgd wordt of niet. Alleen met de hitte heeft hij last. Hij haalt zijn zak toe. Luister, dit is een bevel. Wat zegt u? Excuseer, ik hoor u heel slecht. Vuller, ik geef je opdracht terug te komen. Mo moet ik voortproberen? Kom terug, kom onmiddellijk terug. Ik wil absoluut Hij komt weer jeen. buiten door de grote deur. Hij zet zijn hoedje op, loopt de, de trappen af naar de laan toe. Hij verdomd. Hij gaat weer de andere kant uit. Hij keert op zijn stappen terug. Hij gaat terug, terug naar het centrum. Hij kijkt op zijn klok. Hij kijkt nog eens rond, schijnt iets te zoeken. Hij, ik moet weg. Zo gauw ik kan zal ik weer... Vuller is ingehaakt. Wacht op mijn instructies en geef mij onmiddellijk danfer. Dat dit is, meneer Jabber. Vertrek dadelijk met al uw wagens en zoek vuller tussen de eerste en de 15e laan in het zuidelijke district en in de zijstraten. Patrouilleer tot je hem vindt, pik hem op en breng hem naar een veilige plaats. In orde, meneer Jabber. Naar het centrum. Hij keert op zijn stappen terug en gaat weer naar het centrum. Een communicatie van de politie. De opsporingsdiensten hebben het bewijs dat de aangehouden verdachte wel degelijk de moord op de admiraal gepleegd heeft. Het wapen van de misdaad werd bij hem thuis gevonden. De man, genaamd Leonard Newborn, zal weldra naar het centraal politiebureau overgebracht worden. Goed, omroepen. De twee vragen de lijn vanuit het politiecommissariaat. Geef hem direct na het communiqué door. Iets. De politie heeft haar schuldigen te pakken. Volk kan zich toch niet... Nou, goed iets. Maar laten we eerst even naar uh, de korte golf luisteren. Heer Vlaarty, ik sta in het centrale politiebureau waar sinds enkele ogenblikken de grootste opgewondenheid heerst. Het communiqué dat u zo net gehoord hebt is nauwelijks vijf minuten geleden gepubliceerd. En iedereen staat hier al te wachten op de aankomst van de wagen met de man die... En na uh, de korte golf, zoals beloofd, een kleine echo van de lange golf. U hebt zich terecht afgevraagd wie Fuller op de hoogte gebracht heeft van de plaats waar de aanslag zou gebeuren. Wel, Itch, ik heb hem laten waarschuwen. U? Mm -hmm. Ja, ik. Meer zeg ik u niet. In principe moet u gedragslijn bepalen, Itch. Alleen de faam van ons radionet en de aangroei van onze luisterdichtheid en van onze invloed, die zijn van tel. Als opleiding volstaat dat voor vandaag. Detailkwesties zijn van geen belang. Het toeval heeft in de kaart van Fuller gespeeld, maar nu moet ik de gevolgen van zijn optreden trachten te voorkomen. Zo, dat was het dan. Iets. Doe er uw voordeel mee. En wist nu zo goed mee van alleen te laten, ik moet een beetje nadenken. Ja? Kolonel Kasuki, ik moet u dringend spreken. Ik wacht op u, jobber. Laat alle mededelingen doorsturen naar de voorzitter. die nieuwe opname. Prachtige klankschakering. Ja, Jobber? Kolonel, de zaak neemt een onverwachte wending. Waarom? Omdat Fuller wat te veel ijver aan de dag legt. Dat strekt het radiojournaal tot eer. Dat Fuller op het juiste ogenblik in de goede richting heeft gekeken... ...pleit zeker voor hem dat hij dit individu een uur lang onopvallend heeft kunnen schaduwen... en dat hij ons tussendoor nog drie keer heeft kunnen inlichten... bewijst dat hij handig en kordaat kan optreden. Maar dat hij op het punt staat helemaal alleen... en ongewild te ontdekken wat wij liever verborgen hadden gehouden... dat kan u toch niet koud laten, neem ik aan. Jobber, laten we ons aan de termen van de overeenkomst houden. Monseigneur, die ik net nog aan de telefoon had, is op dat punt heel formeel... Wij hebben het geld geleverd, zij hebben ons dat op de seconde ingelicht. Eerlijke ruil. Het welslagen van hun zaak tegen de uitbreiding van ons net. Dit is een keerpunt in de geschiedenis van de informatiezover. Vroeger bracht de radio enkel verslag uit over de gebeurtenissen. Nu wordt ze oppermachtig. Nu helpt ze de gebeurtenissen creëren. En ze verzorgt er zelf de exclusieve weergave van: een volmaakte cirkel. En. Wat zal ons dat niet opbrengen? Samenzwerers gaan voortaan geen hulp meer zoeken bij de groepen die hen sinds jaar en dag steunen. Wij kunnen hen veel meer aanbieden. Er zal een dag komen waarop er niets belangrijks meer kan gebeuren zonder dat wij het mee in gang hebben gestoken. Wij moeten de zaken groot zien, jobber. En dat is nog maar een begin. Wij zullen de geschiedenis maken. En wat de gebeurtenissen van vandaag betreft kan iedereen tevreden zijn. Er is een officiële versie van de feiten, er is een officiële schuldige. Dus een absolute normale gang van zaken. Maar het zal niet meer zo normaal lijken wanneer een heetgestoomde reporter in staat blijkt die officiële versie op te doeken. En onze overeenkomst op de helling te zetten. En dan zwijg ik nog over dat soort publiciteit waarvan ik voor één keer het principe niet kan goedkeuren. Het is misschien gemakkelijk geweest hem te doen zwijgen over het geheimzinnige telefoontje. Maar het zal niet zo gemakkelijk zijn hem ervan te overtuigen. Wat wil u daarmee zeggen? Heel eenvoudig dit. Hij is de enige die de ware schuldige kent. En sinds wanneer heeft één enkele getuigenis? Nou ja, ja, dat dacht ik ook. Maar... Maar wat? Het is maar een vermoeden, kolonel. Maar voor de dag ermee. Toen de man uit de krak kwam, keerde hij op zijn stappen terug. Hij ging weer naar het centrum. Ja, en wat zou dat... De officiële schuldige is ook op weg naar het centrum. En dan, Jobber, wat betekent die geometrie van u? Die twee wegen lopen naar elkaar toe. En als ik het goed heb, dan staat Fuller binnenkort op het punt waar die twee wegen elkaar kruisen. Hij weet daar nog niets van, hij is er niet op voorbereid. Dus zal de absolute onverenigbaarheid tussen twee reekse feiten als een bliksemflits tot hem doordringen. Op het ogenblik zelf zal ik dat niet begrijpen, hij zal het alleen maar beschrijven. Gelukkig zal hij niet direct op uitzending komen. Maar het zal niet lang duren voor hij de gehele zaak doorkrijgt. En dan? Dan is hij die helemaal buiten de samenzwering staat de enige die de waarheid kent. Iets is me nog altijd niet duidelijk. Hoe kunnen ze... Laten we even luisteren. U die voor een klein gek warm loopt. En u... Die koude rillingen krijgt. Weg met de politiek. Laat anderen zich daar druk om maken. Geen verouderde opvattingen meer. Geen voorbijgestreefde idealen. Monopol Balsum veegt alle scrupules weg. Monopol Balsum lost uw problemen op. Ze kunnen nu niet lang meer wegblijven. Er staan hier wel vijftig mensen in de hal van het commissariaat. Meestal fotografen. Iedereen houdt zijn toestel klaar voor het ogenblik waarop de wagen met de moordenaar van de president voor de ingang zal stilhouden. De snelle aanhouding van de dader is alleszins een schitterend succes voor de politie van deze stad. En nu wil iedereen deze man zien. Deze man die tegen. Alle... Ik begin uw voorgevoel te delen. We moeten Fuller dringend op een zijspoor loodsen. Hij mag het commissariaat niet bereiken. We moeten hem kost wat kost beletten daar binnen te gaan. Stuur Dampfer uit om hem te zoeken. Dampfer zit al achter hem aan, maar dan in het zuidelijk district. Als die nu toevallig ook maar eens dezelfde redenering maakt als ik... Dan moet u zelf gaan, mijn beste, en onmiddellijk... Fuller roept op. Van is het politiecommissariaat. Ik vrees dat het te laat is. Hallo. Hallo, Fuller hier. Ongelooflijk wat hier gebeurt. Hij is gewoon door de poort van het commissariaat naar binnen gewandeld. Ze hebben hem niet eens de papieren gevraagd. Ik geloof zelfs dat is toch wel het toppunt dat een van de bewakers hem een teken heeft gegeven. Zijn taxi is juist voor de ingang gestopt... Toen hij uit de kerk kwam sprong hij namelijk direct in een taxi. Dat deed ik dan ook, maar dat begrijpt u wel. En daar had ik dan eventjes geluk mee. Het scheelde geen haar of ik was hem in die drukke laan kwijtgespeeld. Maar goed, ik kwam nog net op tijd om hem hier de trappen te zien opstappen. Nu staat hij daar tussen een groep van wel vijftig mensen die blijkbaar op iets wachten. Ik geloof dat er veel fotografen bij zijn. Ik heb een beetje geaarzeld voor ik opgebeld heb. Ik wou het eigenlijk uitschreven, daar staat hij, de dader. Maar dan zag ik die lege telefooncel en toen zei ik tot mezelf: nee, doorgaan tot het einde. Nu ga ik ze dan toch maar waarschuwen. Oh, Flyerty staat ginder aan de andere kant van de haal, zie ik. Dan is er toch iemand op de lijn. Oh, daar komen nu een hoop politiemannen voor de ingang staan. Een wagen stopt en eruit worden nog enkel. Hé, hey, laat me los, hé, hey, wat, wat, wat, wat betekent dat? Wat, wat doen die kerels hier, maar is een vergissing, oh? Laat me los, verdomme! De verbinding met Fuller is verbroken. Wel, Dempfer heeft toch dezelfde inval gehaald. Net op tijd. Op tijd? Dat weet ik nog zo zeker niet. Nog even geduld. De ontknoping zal u wel overtuigen. Gaat nu de trappen op. Een grote blonde jonge man, zeer mager, zeer bleek, tussen vier agenten. En daarachter verscheidene speurders in burgers. Ze zijn nu in de hou. Newborn ziet er boos en teneergeslagen uit. Hij is in hemdsmouwen. Hij loopt geboeid tussen de politiemannen. Op zijn rechterwang heeft hij een snee en een beetje bloed. Het groepje komt dichter en gaat hier vlak voor ons voorbij lopen. Hé, hey, wat gebeurt daar? Onvoorstelbaar, een man. Iedereen springt vooruit. Newborn is op de grond gevallen. Ik zie hem niet meer. Hij ligt in het midden. Een man, plots sprong een man uit de menigte op Newborn toe met een revolver. Niemand heeft hem kunnen tegenhouden. Hij schoot van dichtbij. Ze komen al met een berry aan. Het ging allemaal zo snel en niemand heeft iets. Zij hebben de moordenaar al ontwapend. Hij wordt nu door twee politiemannen vastgehouden. Hij probeerde ook helemaal niet te vluchten. Hij keek recht voor zich uit, geen spoor van emotie op zijn gezicht. Een klein dik mannetje met een buikje en een platte neus, holle zwarte ogen, Zijn strohoedtjes op de vloer gevallen en vertrapt. Iemand raapt het op. Hij staat er onbewegelijk, zeer kalm alsof het hele gebeuren hem niets kan schelen. Er komen nog meer politiemannen aan. De inspecteurs nemen hem mee naar de trap. De fotograaf hollen achteraan en schieten maar plaatjes. Ik kan nog alleen zijn rug zien. Hij draait de hoek om en verdwijnt. De substitutie is geslaagd. U had juist geraden, Jobber. De ware schuldige is in de plaats gekomen van de valse schuldige. Maar voor een kleiner vergrijp. Ze zullen denken dat hij de moord op dat admiraal heeft willen en Ze zullen hem vrijspreken. Ik had er eigenlijk eerder moeten aan denken... toen bekendgemaakt werd dat de valse schuldige gevonden was. Nu heeft het geen haar gescheeld of vuller had het geheim ontdekt. Wat een verbeelding hebben die kerels, zeg. En wat een meesterlijke uitvoering. We mogen wel voor hen opletten. Ze zijn sterker dan we denken. Voor hen opletten? Ze hebben ons misschien nog nodig. We hoeven geen spijt te hebben over onze betalingsfaciliteiten. morgen af zullen we er de vruchten van plukken. En die goede fuller? Fuller krijgt promotie, onmiddellijk. En als hij scrupules heeft? We zullen er wel voor zorgen dat van zijn scrupules niet veel overblijft. Zijn talent wordt gehonoreerd. Versnel de verticale opleiding. Grim, Jobber hier. Je krijgt de vrije hand voor het vervolg van die reportage. Geef zoveel flasjes als je nodig hebt. Akkoord? O oh ja? Laat die banden van Vullerens naar boven brengen. Onmiddellijk, ja. Wat gaat u daarmee doen? Daar zit uitstekend materiaal in voor de advertenties. Als we de beste passages eruit lichten, een beetje knippen, plakken, monteren. In elke goede montage moet een stukje waarheid zitten. Van Vullers doodgewone tekst ga ik slogans maken. Voor alle zekerheid zal ik er monseigneur over spreken. Maar ik ben zeker dat hij akkoord zal gaan. Doe dus maar gerust. Daar drinken we wat op mijn beste. Dat hebben we vandaag wel verdiend. Op de toekomst van ons radionet. Op de toekomst van de rechtstreeks reportage. Hij stapte een uur lang zonder ophouden voort. Stel u voor, iemand die zo'n stoot heeft uitgehaald. In die hete vlak op de middag. Natuurlijk heeft hij dorst. Hij gaat voorbij een baar, aarzelt, maar kan de verleiding niet weerstaan. Hij gaat binnen. Ja, zeker hij gaat binnen. Hoe zou hij ook de verleiding kunnen weerstaan? Hij neemt het risico op de koop toe, want hij weet dat alleen Publisoda zijn dorst kan lessen. Publisoda heerlijk na de actie. Publisoda de nectar van de zware jongens. Publisoda het drankje van de killer.